ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Gert Kluuk met het NOS-journaal. De hulp aan misbruikslachtoffers in de katholieke kerk moet sterk verbeterd worden. Dat staat in een eerste advies van de commissie Deetman. Nu is het meldpunt Hulp en Recht nog het enige loket voor hulpverlening... en gerechtelijke stappen voor zowel slachtoffer als dader. En dat is te veel tegelijk, zegt Deetman. In de toekomst moeten mensen met klachten worden doorverwezen... naar de juiste hulpverlening, zegt Deetman. De commissie komt eind volgend jaar met zijn eindrapport zes verschillende slachtoffergroepen hebben gevraagd om een parlementair onderzoek. Ze vinden de commissie Deetman niet onafhankelijk... omdat het onderzoek gebeurt op initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk zelf. Het winterweer heeft vanochtend niet geleid tot de gevreesde verkeerschaos. Wel was het op de wegen veel drukker dan normaal. Vooral in het noorden, oosten en zuidwesten had het verkeer last van de gladheid. Op het drukste moment stond er bijna 500 kilometer file... dat is 150 kilometer meer dan normaal. Er zijn niet opvallend veel ongelukken gebeurd... Gisteren gaf de AWB voor de Randstad en het midden van het land een spitsalarm af vanwege de voorspelde sneeuw en gladheid. China heeft opnieuw hard uitgehaald naar het Nobelprijscomité. Volgens de Chinese regering is de overgrote meerderheid van de wereldbevolking tegen de toekenning van de Nobelprijs aan de dissident Liu Xiaobo. De prijs wordt morgen uitgereikt. Peking noemt de prijs een obsceniteit en Liu een crimineel. Veel landen zijn door China onder druk gezet om de ceremonie van morgen in Oslo niet bij te wonen. 18 landen hebben aan de oproep gehoor gegeven, waaronder Rusland, Pakistan en Irak. Liu kan de Nobelprijs niet zelf ontvangen. Hij zit een celstraf van 11 jaar uit voor wat wordt genoemd ondermijning van de Chinese staat. Het weer in het hele land kans op sneeuw of ijzel. Vanmiddag natte sneeuw of regen. Een stevige noordwestenwind en vanmiddag loopt de temperatuur overal op tot boven het vriespunt. Morgen regenachtig, maximaal rond 4 graden. Dit was het NOS In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 We got tonight.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 thuis was al die tijd alles wat ik nodig heb ben jij laat het stormen laat het varen Wat belangrijk is voor mij, alles wat ik nodig heb.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 But there were, the rainstorm and the river, are my brother.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 Bij ZFM, de Euro Breakdown. Hier hoor je de 40 beste hits van Europa op een rij. Waar, dat is jou. Dat is jou.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 Could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too.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 Je fijne dagen for my